De monumenten in Amsterdam, Dordrecht, Den Bos en Rotterdam waren het meest in trek. Bij de deelstaatsverkiezingen in Beieren heeft de CSU de absolute meerderheid gehaald. De Christen-Democraten haalden 49% van de stemmen, 5,6% meer dan vijf jaar geleden. De sociaal-democratische SPD werd tweede met 21 procent. De liberale FDP, die tot vandaag met de CSU in Beieren regeerde... heeft de kiesdrempel niet gehaald. En ze verdwijnt uit het deelstaatparlement om die reden. De CSU is de zusterpartij van de CDU van bondskanselier Angela Merkel. Volgende week zijn er in Duitsland landelijke verkiezingen. In de peilingen heeft de combinatie CDU-CSU... een grote voorsprong op de SPD van uitdager Steinbrück. Het weer bewolkt en regenachtig. In de loop van de nacht droog en opklaringen. De minima liggen rond de 10 graden. Er staat een stevige zuidwestenwind bij zee windkracht 7. Morgen van tijd tot tijd zon, maar vooral in het noordwesten ook kans op buien. Temperatuur morgen rond 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Ze kunnen me nog meer vertellen. Veel meer.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 E-matching, online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan. Dit is Radio 1. Dit is Opium, het cultuurprogramma van de Avro. Live vanuit de stad Schouwburg in Amsterdam. Met de uitreiking van de theaterprijzen. Hier is Hans Smit. Goedenavond, welkom bij een speciale opium radio live vanuit de Stad Schouwburg in Amsterdam. We zitten hier met uitzicht op het podium. Hier worden vandaag de belangrijkste toneelprijzen van het afgelopen jaar uitgereikt. De Louis Door en de Theodor, zeg maar de Oscars van het Nederlandse Theater en ook de toneelpublieksprijs. Daar hoort u zo dadelijk uh, eerst uh, meer over. Naast mij zit dan het Emrechts, onze theaterrecessent en ook van de Volkskant. Het, het, het is een mooie avond. Het is al in volle gang eigenlijk. Hè? Ja, ze zijn al een half uur bezig. Het is door de bezuinigingen duidelijk een soberere avond. Geen orkestje maar een trommel. Ja. Maar goed, het blijft een feestelijke uitreiking, want het straalt op gezelschappen... op acteurs af en ook op de rollen die ze het komend seizoen gaan spelen. Ja, en iedereen is binnen. Vanavond bij de rode Loper was Laura Kors... die ving de, uh, ja veel mensen op. Wat willen veel mensen dan altijd weten? Wat dragen de sterren? Even kijken, daar komt Hans Dagelet. Meneer Dagelet. Meneer Dagelet, wat draagt u? Ik heb een pak aan. We hebben nodig van een speciale ontwerper... Uh, even kijken, het zou kunnen. Het is een heel duur pak, dat oh. staat er. Mens. Ja, dat zal wel heel goed zijn denk ik. Oh ja? Ja. Nog nooit van gehoord? Wat zegt u? Nog nooit van gehoord? Nee, ik ook niet eigenlijk. Hanna van Wieringen, schrijfster. Wat doet een schrijfster op een Ah, ik kom, uh, ik kom een aantal mensen ondersteunen die genomineerd zijn. Zoals? Toneelgroep Oostpol met een uh, jongerenvoorstelling. Veel mensen zijn altijd benieuwd wat de sterren dragen naar gala's. Wat, wat is dat? Ik zie veel groot glitter. Um, dat wilt u echt weten. Hè? Uh, dit jasje is van Lanvin. En het uh, rokje is van Hanem. <laughs> ja, het is echt. <laughs> Ellen ten Damme met de arm in een Mitella. Ik zag laatst een foto van Mariah Carey. Die had een gebroken arm. dat hem helemaal bedazzeld met glitters. Ja, dat had ik eigenlijk ook wel verwacht van mijn... Uh... Mijn art department, maar zij vinden het wel best zo, hij is mooi blauw. Ja. Zin in vanavond? Je hebt geen idee wat ik moet verwachten, ik ben hier nog nooit geweest. Uh, ik, ja, uh, ik hoop dat we winnen, hè? maar uh, dat zal wel niet. Maar, Waarom ach, niet? Dat denk ik dan altijd, dan valt het mee als het wel zo is. Ik verwacht nooit wat, dan valt het altijd mee of dan is het uh, hooguit boven verwachting status. hoe vaak bent u al op het theaterfestival geweest? Theatergala, sorry. Uh, ik dacht dat dit de eerste keer was. Echt waar? Ja, dat is ook de eerste keer dat ik genomineerd ben. Dus het, uh, ja, ik had eigenlijk eerder geen reden om echt te gaan. Ja, behalve dat het leuk is om met collega's een beetje te babbelen en zo natuurlijk. Maar dat kun je ook op andere gelegenheden doen. Dus dat, uh... Houdt u in het algemeen van dit soort feestjes? Het uh, kan heel gezellig zijn, maar niet per definitie. Nee, ook een beetje zelf hoe je, hoe je mut staat, gewoon op de avond zelf, maar. En hoe staat hij nu? Heel goed, want ik ben genomineerd. <laughs> Arjan Ederveen, onze presentator staat tegen mij. Laura, ga jij langs de rode loper staan? En ik sta hier, ik kijk naar die rode loper en denk: is, is dit het? Ja, dit is de, de rode mattenloper met allemaal herfst, herfst schoeisel die daar overheen loopt. Bent u een, een vaste gast uh, op het theatergala? Nee, ik ben nu uitgenodigd omdat ik uh, genomineerd ben voor de Gouden Krekel. En dat is een uh, voor de de leukste of de beste. Stof. Voor de kindervoorstelling, de familievoorstelling. En uh, dat is dus de voorstelling, de Wolfside-story van het Ro. Dus als u, u niet genomineerd het. zou zijn, zou u nooit komen? Nee, dan kom ik niet. Maar vind ik vind het een beetje saai. Doe ik liever iets anders. Zoals: liggen op de bank. Ja, dat was Arjen Ederveen op de Rode Loper. Inmiddels is in de grote zaal de publieksprijs uitgereikt. De, de, prijs, de toneelpublieksprijs aan de voorstelling De Verleiders van Georges van Houts en Tom de Ket. Met onder andere Pierre Bokma, die ook genomineerd is voor een louis door vanavond. Misschien een dubbele prijs, wie weet. Georges van Houts gaat nu een dankwoord spreken. Dan luisteren we even naar. Oké, okay, mannen, even staan. Uh, ik wou beginnen. Uh, het is geen cliché, maar we hadden dit verwacht. Uh, het is niet meer dan terecht. Het is uh, ongelooflijke uh, erkenning voor het werk van, uh, van Pierre, van Victor... ...van Tom, van Leopold als uh, collega. Aad Zeelen, de regisseur. Maar ik wil vooral een enorme landsbreker voor uh, Inge Bos... ...en Mark yes. Koutheijs van uh, Inge Bos Producties. Yes. En vooral, en dat, dat is werkelijk bij alle theaterorganisaties hier aanwezig uh, uh, aan de hand... Dat zijn de mensen die in de luw te werken, in de schaduw. Dat zijn de mensen op kantoor. En die zijn van een ongelooflijk belangrijke... Uh, dat zijn on on uh, ongelooflijk belangrijke krachten... achter het tot stand komen van deze voorstellingen. Dus ik wil van jullie een applaus voor al die mensen op kantoor. Oké. Okay. George van Hout, dankt uh, iedereen die mee heeft gedaan. Dus ook de mensen op het kantoor van de producent. Er waren drie genomineerden: Liefde levenslang, To Be or Not To Be. En dus deze, De Verleiders, de Casanova's van de vastgoedfraude uh, van de Bos Theaterproducties. Uh, Annette Embrechts is dit een terechte winnaar bij jou? Ja, dit is een terechte winnaar. Een geweldige voorstelling, messcherp en heel actueel. Mensen snapten nu pas hoe die vastgoedfraude in elkaar zat. Na afloop van deze voorstelling, zeiden mensen in de zaal... Bovendien hebben ze mannen naar het theater gehaald. Want het is ook een hele mannelijke voorstelling. Ze spelen in twee'tjes met elkaar en met het publiek maken vetter theater grappen. is over met een vrouw aangelegenheid. Ja, er zitten toch meer vrouwen in de zaal. En ik weet dat ik thuis kwam dat ik tegen mijn partner ook zei: Ik had je mee moeten nemen. Dit is echt een goede voorstelling voor jou ook. Ja, um, uh, uh, er zit geen gelddrag in deze prijs. Dit is wel in de eer, toch? In een kroon, geloof ik? Dit is een eer. En ja, dit is een kroon. En bovendien, zij gaan nog nieuwe maken, uh, nieuwe volkvoorstellingen op de verleiders maken. De volgende gaat over Aholt. De, de, het boekhoudschandaal ja. bij Aholt. Dan over de banken. Nou ja, daar kunnen ze die prijs natuurlijk mooi in het affiche neerzetten. Ja, volgens uh, George van der zijn er nog tal van voorstellingen te maken. Ook over de, de theaterwereld uh, had hij het over het laatst. Dat hij dat misschien ook wilde gaan doen. Dus, uh, dat, Dan zullen deze... ze vast zo'n galen op de hak nemen als dit. Uh, ja, dus, zeker. <laughs> dus uh, voorlopig... Uh, ga... Ga dit nog even door. Hij heeft nog iets te zeggen. Even oh, nog naar de zaal. Uh, net is opengegaan de verkoop voor de weer een extra voorstelling... Nou, ja, op 12 ja. januari op zondagavond... <laughs> Uh, je, de de lijnen staan nu open. 12 januari om 8 uur. Om ja, het blijft natuurlijk ook een commercieel uh, gebeuren. Die, de zalen moeten vol niet waar. Uh, uh, Laten we even over de Louis Door en de Theodore hebben. Dat zijn de, de, de, zeg, ik zei het al eerder, de Oscars van het Nederlandse theater. Louis Door voor de beste mannelijke hoofdrol en de Theodore voor de beste vrouwelijke hoofdrol. Uh, vanavond op de rode lopen kwamen ook uh, de genomineerden voor die verschillende prijzen binnen. Laten we eerst eens kijken naar de drie genomineerden voor de Louis Door. Je hebt ook maar 19 jaar geleden, 1994, won je de louis door. Het wordt weer een keertje tijd. Dat weet ik niet. Nee, ik heb, nee, nee, nee, nee, dat weet ik niet. Ik, ik ga ervan uit dat. Uh, nou, kijk, als je genomineerd bent. Ik ga er niet van uit, hoe spijtig dat ook is voor Heijn. dat hij hem twee keer achter elkaar krijgt. Dat vermoed ik van niet. Ik vind het al een eer dat hij voor de tweede keer achter elkaar genomineerd is. En uh, terecht. Maar ik ga er nu vanuit dat uh, vetjaard wordt. -ja van U Ik sprak net Pierre Bokma, die zet al zijn geld op jou. Oh, wat aardig van hem. Ja, Ik denk dat hij het gaat winnen natuurlijk. En ik hoop nog veel meer dat Carina hem gaat winnen, de Theodor. Dus, ja. want, want je vrouw is genomineerd voor de Theodor. Voor de Theodor, en als we dan ook nog winnen is het leuk. Maar dit is al, uh, dit is al heel goed, we zijn al heel erg blij. Hij van Heide, ik sprak net Pierre Bokma, die uh, zet al zijn geld op Vetja van Uwet, niet op jou. Uh, nou ja, dat kan ik wel met hem eens zijn, denk ik. Vetja heeft uh, de prijs ook nog niet gewonnen, misschien is dat, uh, zou dat een, uh, een goede reden zijn, maar hij heeft natuurlijk een geweldige rol gespeeld. In Macbeth. Dus, uh, ja, daarbij komt dat ik hem vorig jaar gewonnen heb, dus ik ga volkomen ontspannen, althans, hè, ga ik <laughs> daar zitten in de zaal en ik laat het gewoon op me afkomen. Dus, uh... Ja, dat was uh, Heijn van Heijden, die dus genomineerd is voor zijn rol van lex in Mighty Society 10. Daarvoor hoorden we Vetja van Huet voor zijn rol als Macbeth in, uh, uh, in Macbeth, uiteraard van, uh, in de regie van Johan Simons. En Pierre Bokma uh, in die voorstelling, dus als feis in de verleiders. De voorstelling die dus nu net de, to de toneelpublieksprijs ja, heeft gekregen. Jij een, uh... ja, het zijn alle drie hele mooie rollen hoor. Hein van der Heijden speelde de man waarvan je in eerste denkt wat een afstotelijke man die het met uh, hoertjes in azië aanlegt. En vervolgens weet hij toch je sympathie op te wekken. Uh -huh. Vetje van Uwet uw vond ik heel sterk omdat hij in zijn kop laat kijken in die gekke waanzin. En ja, Pia Bokma, dit is wel zijn rol, weet je. Een grotere manipulator op toneel bestaat er niet. Hij is en geniaal, mes scherp naar het publiek toe. Ik vind dat wel. Ik denk mijn favoriet zou Pierre Bokma zijn. Hoewel die andere twee hem ook verdienen hoor. Mm -hmm. Inmiddels staat Marlies Heuyer, actrice, die staat op het podium. Vorig jaar won zij de Theodor. En dan is het de traditie dat je de Louis-Door van het jaar daarna bekend mag maken. Ze heeft Heijn van der Heijden net geïntroduceerd. De andere twee volgen. En daarna maakt ze die Divina bekend. Van der Heijden zet meteen de toon in zijn weergaloze openingsmonoloog waarin hij de tragiek laat voelen van een man in verval. Tot in de kleinste details blijft dat verval dubbelzinnig en daarin ligt de kracht van zijn spel besloten. Hij creëert een personage dat in al zijn kwetsbaarheid ook gevaarlijk is.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 Het exceptionele vakmanschap van deze bijzondere acteur is in alle handelingen voelbaar. Van de kleinste gebaren tot in de extreemste uitvallen. Vetja van, Vetja van Huet voor zijn rol als Macbeth in Macbeth in regie van Johan Simons is angstaanjagend en In Your Face theater. Wij, mensen, zijn de veroorzakers van de gruwel in de wereld, met alle gevolgen van dien. Van uw wet speelt de wanhoop, onzekerheid, het geleidelijk transformeren tot dader met volle overgave. Zijn spel vergt een twee uur durende krachtsinspanning waarin hij geen moment verslapt of de controle verliest. En dan is het nu ja. het moment dat ze de winnaar bekend gaat maken. De winnaar van de Louis Door 2013. En de winnaar is Pierre Bokma. Wow, Pierre Bokma, dus winnaar van de Louis Door. voor zijn rol van vijs in De Verleiders van dit. Ja, een terechte winnaar. Hij speelde op vijf borden tegelijk in die voorstelling. Hij schakelt naar al zijn medespelers, hij schakelt naar het publiek. Hij, is in dat, hij overheerst het allemaal. En ondertussen heeft hij ook nog eens die hele vastgoedfraude in zijn achterzak. Weet je, hij is gestrooid met die namen. Hij weet precies hoeveel miljoenen ze allemaal hebben verduisterd. Ja. En maakt daar heel humoristisch, heel scherp ja, theater vol. van. Hij heeft ook een dankwoord. Nou ja, fantastisch. En, en, en ons. Ik heb uh, niks voorbereid. Uh, vetja. Ja. Hij. Uh, Mooie juryrapport, dat vind ik toch wel. Uh, het is voor het eerst, en uh, dat zeg ik met enige ingehouden emotie... dat mijn uh, drie offsprings hier zitten. Uh, Daniel, Toto en Helena. En ik ben ontzettend trots. En alle drie hebben een neiging in de richting van theater. Dat is mooi. Want dat is zeker uh, op een middelbare school heel erg prettig. Want je kan je een beetje afzwenken zo van, de, <laughs> van de wat beta-achtige vakken en dergelijke. <laughs> en je kan er tegenwoordig ja. ook nog examen in doen. Dat is ook mooi. Uh, belangrijk is voor jullie, Daniel, Toto, Helena, lieve kinderen dat je moet weten of je het werkelijk wil en kunt. Want het is geen walk in the park. <lacht> en dat is prettig. Omdat in dit vak er voortdurend latten te verleggen zijn. En als je die lat maar voortdurend buiten je bereik houdt... dan hou je een actief streven. Dat betekent dat je voortdurend je... Fantasie moet uh, prikkelen. Uh, de huidige situatie is er een die zegt dat een aantal mensen die dit land besturen bang zijn voor fantasie. Die zijn bang voor mensen die iets anders doen dan wat zij in het algemeen denken. Dat betekent dat ze uitgaan van een intelligent design. Dat betekent dat ze denken dat iedereen gelijk hoort te zijn en dat ze gelijk ontworpen hoort, uh, hoort te zijn of zouden moeten zijn. Dat is niet zo. Als je dat maar begrijpt en wat terugtreedt van je eigen ideaal, dan volgens mij kom je tot een beter oordeel over zaken. Ik wil danken Ingrid, die al zoveel eer is toegevallen en terecht met deze voorstelling. Ik wil danken. George, ik wil danken Victor. Ik wil danken Leopold. Ik wil danken Tom. Met wie ik zo'n ongelooflijke, fantastische tijd heb gehad. En uh, bij wie wij zelfs uitgenodigd zijn door een hele rijke stinkert... die waarschijnlijk onvermeld is gebleven in de Verleiders... om dit te gaan spelen in de Ardennen. <tie> Op een kasteel. Kun je je voorstellen hoe fout die man is... Onzin, dat weten we natuurlijk niet, maar het riekt, hè? waar rook is schijnt vuur te zijn. Ik dank u allen zeer hartelijk. Uh, ik vind hem prachtig, ik ben de vorige kwijtgeraakt. Pierre, Pierre Bokma, 1994 de vorige, die heeft het dus niet meer. met een mooi verhaal, dus hij heeft een uh, flinke snabbel voor de, de, de groepen binnengekregen. Sjords ja, um, uh, van Houts noemde hij al, uh, de, een van de schrijvers van de, de Verleiders. Die heb ik gevraagd om een reactie uh, naar aanleiding van de winst van de Louis-Door door Pierre Bokma. Nou ja, fantastisch en, en, en ontzettend verdiend. Pierre is echt de enige, enige acteur in Nederland die Nico Vijsma zou kunnen spelen. Omdat hij die unieke combinatie heeft van het dodelijk charmante en het levensgevaarlijke. En uh, dat heeft hij echt hogeschool geacteerd. En dat, Ik ben dolblij, echt dol, dol, dolblij dat Pierre hem heeft gewonnen. En daar zijn wij ook blij mee. Een mooie, ja, mooie winnaar. Komen. Dan te bedenken dat hij eigenlijk niet dat willen nee, komen. Nee, want hij zegt. was ontevreden over de nominaties van de vorige keer. Ja, ja. Dus hij dacht, maar toch vindt hij het dan toch belangrijk genoeg. Ja. Inmiddels uh, staat uh, Hein van der Heijden, de winnaar van uh, de Louis ja. D'Or van vorig jaar, staat op het podium. Dan weet u al hoe laat het is. De, de winnaar van de Theodor van dit jaar wordt bekendgemaakt. Hij maakt de drie nominaties bekend. Uh, zullen we naar hem gaan luisteren of zullen we het zelf even snel doen? 2013 zijn Marike Hebink voor haar rol als Elisabeth Vokler in Persona... door de regie van Amsterdam in de regie van Ivo van Hoven. Reping en... ja, ja. geeft op haar onafvolgbare wijze gestalte... aan een getrobleerd personage... dat van het ene moment op het andere niet meer spreekt. Zonder tekst voorbeeld ze aanvankelijk alleen maar een lichaam... Ja, maar naakt die die en niet. Denk Geleidelijk dat we aan skippen. laat ze het gevoel terugstromen en hoe... Carina Smulders voor haar rol als Alma in hetzelfde Persona. Ja, is... Smulders schittert als jonge verpleegster van een gevierde actrice. Het publiek wordt deelgenoot van haar intiemste gevoelens en is getuige van haar overrompelende reactie op het moment dat ze wordt verraden. En dan Halina Rijn voor haar rol als Nora in Nora door Toenig op Amsterdam... in de regie van Thibaut Deelpeut. Rijn bouwt de transformatie van het kindvrouwtje dat de wereld naar haar hand probeert te zetten... tot het personage dat de totale afbreuk van diezelfde wereld aangaat. Minutieus op. Heftig, wanhopig, sterk... En net weer een tikje anders dan zoals we haar bij haar vaste regisseur Ivo van Hoven kennen... zet zij een van haar beste rollen tot nu toe neer. Oh, die ligt daar, ja. En de winnaar is... Halina Rijn. Halina Rijn voor haar rol van Nora... In het stuk van, van Ipsen, in de regie van de Thibaut Del Peuten. Meestal werkt ze met uh, wat, ja, wat oudere regisseurs. Nu een regisseur van, van haar eigen leeftijd natuurlijk. Ook wel bijzonder. Ja, het is en mooi geregisseerd. En ze heeft hem ook nog nooit gewonnen. Hè? Dus in die zin is het voor haar echt fantastische avond. Ja, ik ben wel een beetje nerveus. Oké, okay, Karina um, en Marike. Ik was ontzettend vereerd dat wij met z'n drieën genomineerd waren. Net of ik met mijn zusjes genomineerd ben. En deze prijs is ook echt voor jullie. Dat meen ik vanuit grond van mijn hart. Ik heb het allemaal achterop een bonnetje geschreven van Stanislavski. <laughs> ik wil uh, de jury heel erg bedanken. Ik wil Thibaut Delpeut heel erg bedanken, de regisseur van dit toneelstuk. Ik wil alle spelers, acteurs van Nora heel erg bedanken. En ook alle medewerkers, technici, iedereen die aan mee heeft gewerkt. En dan toneergroep Amsterdam, mijn huis, alle medewerkers, uh, alle technici van toneelgroep Amsterdam. Uh, vooral ook uh, de productie, Edith, wil ik heel erg bedanken. Ik wil Ivo van Hoven en Jan Verswijfeld bedanken, mijn inspirators, uh, toneelvaders. En dan wil ik heel graag ook mijn vrienden en vriendinnen bedanken. We hebben nogal een, een heftig jaar achter de rug. Caries, uh, Leonora, Duncan, uh, mijn moeder. En ik wil de prijs graag opdragen aan mijn vader, die ook kunstenaar was. Het is geen uh, makkelijke tijd voor ons allemaal. En ik hoop dat hij naar beneden kijkt en dat hij trots op mis. is. Hallie naar Rijn in een uh, prachtige jurk, overigens. Ja, dus ze heeft ook het grootste, is. Ze heeft het grootste decolleté van alle actrices zonder meer. Ja, de waar, dat dat zegt de presentatrice Raymond de De presentatrice op het podium. Die vraagt nu alle winnaars, van ook van eerdere prijzen vanavond, op het podium. Gaan we straks ook even naar het podium aan dit... Om, om, om te kijken of we misschien met mensen kunnen spreken. Maar even, even de regisseur uh, die uh, Halina heeft geregisseerd, uh, Thibaut Delpeut... Uh, die, die reageerde uh, net uh, hier in de wandelgangen van de Schouwburg op het feit dat zij gewonnen heeft. Ja, ik, ik vind het volledig terecht... Kijk, Halina heeft natuurlijk een fenomenale rol neergezet. Daarnaast vind ik dat ze het uh, ongelooflijk mooi gespeeld heeft. Maar ook nog eens een keer, ze heeft ook moeten werken met een regisseur... die uh, ongeveer net zo oud, iets jonger is dan zij. Maar bedoel, ze heeft dat allemaal in zichzelf weten te vervatten... van een heel klein meisje tot een op hoog geslagen uh, uh, uh, uh, uh, uh, Barbie doll... Uh, uh, die, die heftig met spasmes over de grond stuiterend uh, een soort toeval krijgt. Ja, ik vind dat echt wel... Uh, een signature piece, om het maar zo te zeggen. Ja, ja een signature piece. Kortom, met, met die, uh, met die uh, rol van uh, Nora in uh, het stuk van Ipsen... heeft uh, Halina Rijn uh, als geen ander een, een, een weergaloze rol neergezet... waarmee ze verder kan in, in de wereld. Dat is ongeveer de boodschap van Thibaut Delpeut. Ja, en kijk, Ivo van Hoven, hun artistiek leider... heeft morgen vroeg natuurlijk wel iets uit te leggen... want hij heeft twee actrices die verloren hebben... en één die gewonnen hebben. Dus dat zal wel even masseren zijn... Maar goed, het is wel een ontzettende team hoor... die vrouwen daar bij het toneelgroep Amsterdam. Dus... Ja, dat, dat bleek, ik sprak ze van tevoren... dat ze alle die ook eigenlijk blij waren voor, voor de ander... als de ander het zou winnen. Dus ze zijn niet eens teleurgesteld als ze het niet uh, hebben gewonnen vanavond. Ho, hoe verklaar jij het overigens dat er drie actrices van, uh, van, uh, van Tooneel op Amsterdam... Uh, voor die belangrijkste theateronderscheiding onder de dames uh, genomineerd waren. Het is toch de eredivisie van uh, de toneelwereld. Dat is zonder meer. En daarnaast zijn er een paar acteurs vertrokken, mannelijke acteurs. Maar vrouwen zijn gebleven. En dat is een hele hechte samenwerking, al jaren. Dus vandaar ook dat Marike en Carina samen genomineerd zijn... Zeg maar, voor een rol die helemaal aan elkaar was geklonken. Die kennen elkaar zo goed... Ja, we zien daar de confetti uh, over de acteurs heen gaan, over Halina. Maar die kunnen zo op elkaar inspelen. Het is een heel ingespeeld ensemble. Inmiddels uh, is er een fotomoment uh, geweest. Uh, maar laten we even kijken of we wat uh, winnaars nog even snel uh, hier uh, als ze klaar zijn met de fotografen. Kunnen we Pierre Bokma en, met en met Halina rijden. Met de tv van Verleiders, daar gaat er weer een confetti kanon de lucht in. Ja, dit is feest. Dit is live. U bent uh, rechtstreeks onder met de Stad Schouwer in Amsterdam... waar uh, vanavond de theaterprijzen van Nederland worden uitgereikt. Het is dus, dus leuk. We staan hier midden op het podium, Annette. We hebben een volle zaal voor ons. Mensen die gaan nu feest vieren. Maar even, even Pierre Bokma vragen. Hij heeft de confetti nog in zijn haar. Eerste reactie. Nou, ongelooflijk vereerd. En uh, gelukt dat ik het gehaald heb. Ik had een probleem uh, om vanuit Duitsland hierheen te komen. Maar het is gelukt. Zoals alles lukt in dat soort situaties, toch? En dan is het ook toch uh, bijzonder. Nou, ik vind hem echt bijzonder. Het is echt zo, ze ik ben de eerste kwijt. Ja, in 94 hadden we het eerder over. die 94 had je hem ook gewonnen. Ja. Die, die is weg. Ja, die is weg, ja. Ja, die, ja ik weet niet uh, waar die is, maar oké. Okay. Ja, je zei nog uh, dat je het heel belangrijk vond... of heel bijzonder dat je kinderen erbij waren. Ja, ja, ja. Ja, voor het eerst had ik ze alle drie. En uh, nou ja, als pubers natuurlijk... Uh, uh, maar er alle drie bij hebben in plaats van andere familieleden. Omdat ze me toch het uh, naast zijn, om zo te zeggen. En uh, alle drie toch aspiraties hebben in die, in, die, in, die, uh, in die richting. En ik wilde ze toespreken even. Ja. En je raadt het ze wel aan om het te doen of niet? Nee, ik vind dat ze heel erg goed moeten nadenken en uitvinden of ze het kunnen en of ze het echt willen. Want het is een harde wereld. Het is een keiharde wereld. Maar niet oninteressant. Gefeliciteerd. Dank je, Dank je hartelijk. Halina, gefeliciteerd. Dank je wel, ik ben heel blij. Je zei al eerder uh, op de avond dat in feite maakt het je niet uit. Hè? Want uh, je, je twee zussen van, uh, van terug op Amsterdam waren ook genomineerd. Marieke en uh, Carina. Maar ja, toch de, de prijs uh, is, is binnen. Wat, wat betekent dit voor je? Nou, het is natuurlijk toch wel uh, een kroon ook. En uh, herkenning. En, uh, ja, ik vind het wel heel bijzonder. Je bent ook, ik ben ook een soort van opgelucht of zo, dat ik hem heb gewonnen in plaats van, snap je wat ik bedoel? Ja, het klinkt heel stom, maar en morgen gaan we gewoon weer over tot de orde van de dag. Maar ik vind het ook belangrijk om wel te zeggen dat het goed is dat er prijzen worden uitgereikt. Want daardoor kunnen we ook gewoon ons vak vieren en zeker nu is dat heel belangrijk. Waarom vind je dat nu belangrijk? Ik bedoel, die crisis, uh, dat, dat speelt nog steeds. Ja, de bezuinigingen en uh, ja, ik heb toch het gevoel dat we de kunst een beetje moeten verdedigen. En ik denk uh, dat we dat beter kunnen doen door hem echt te vieren dan erover te klagen. En uh, zo'n prijzengala is gewoon een hele leuke manier om er uh, aandacht aan te besteden. In plaats van te zeggen, ja we hebben te weinig geld. Maar gewoon te zeggen, hier zijn we trots op en, en, en dit zijn onze mensen. Nou en ik ben heel blij dat, uh, ja, dat het jury vond dat ik hem uh, mocht hebben. <lacht> Del de regisseur, die, die zei dat hij uh, uh, het zo bijzonder vond. Je jij, jij weet normaal, met, met, bijvoorbeeld met Ivo van Hoven, een regisseur uh, die, die, die al wat ouder is. Nu had je een regisseur die bijna jouw leeftijd had. Ja, dat was wel heel anders. Ik moest er ook heel erg aan wennen. Dat ging ook niet zonder slag of stoot. Want ik ben zo gewend om heel erg in een keursluif te zitten. En ik vind dat ook heel fijn. Dus ik vond het heel eng, die vrijheid. Maar dan ja, betekent het ook wel weer extra veel voor me dat ik hem juist hiervoor win. Annette, jij nog een vraag aan Alina? Nou, ik ben wel benieuwd, want je bent dat Thibaut Delpeut nu geregisseerd. Die gaat in Utrecht beginnen met een nieuw gezelschap. Betekent dat je een uitstapje gaat maken naar Utrecht, of niet? Transfermarkt is geopend. Um, nee, uh, ik, uh, ik, uh, dat, dat zou heel goed kunnen. Maar alleen maar als het in co-productie zou zijn. Want ik uh, heb een exclusiviteitscontract. Maar, maar ik zou heel graag nog een keer met hem werken. Ik bedoel, uh, we, we hebben uh, ook wel gevochten, maar uiteindelijk zijn we heel erg uh, aan elkaar gewaagd, denk ik. En, uh, ik vond het heel leuk om, uh, ja, om ook heel veel mee te mogen denken en mee te mogen bepalen. En, dus ik, ik kijk daar wel naar uit. Ja. Ik hoop dat het er ooit van komt. Morgen, gewoon weer over tot de orde van de dag. Vanavond even feesten en morgen wat? Een repetitie of wat? Um, wat voor dag is het morgen eigenlijk? Uh, morgen is maandag. Oh nee, ja, ik heb allemaal afspraken, maar uh, ik kijk er pas altijd ochtends naar. Ik erg, uh, dus ik hoef niet uh, morgen te repeteren. Dat is wel fijn, ik kan een beetje uitslapen. Geniet van je prijs, gefeliciteerd. Ja, ja, ja. Halina Rijn, de, de winnaar dus van de Theodor, de prijs voor de uh, beste vrouwelijke dragende rol. Uh, maar er waren meer prijzen vanavond. Annette, wij, wij gaan even terug naar onze uh, zeer uh, kleine geïmproviseerde studio... Uh, naast het uh, podium van de Stad Schouwberg in Amsterdam. Om uh, zo dadelijk, uh, ik hoop dat dat lukt... dat we nog even kunnen pra praten met uh, wat mensen die een andere prijs hebben begonnen. Namelijk de... Alecchino en de Colombina, dat zijn, dat zijn prijzen voor de uh, beste bijrol, hè? Mag, zo mag je het zeggen? Ja, officieel zat je beste bijdragende rol. Nou vind ik dat een beetje ouderwets, want tegenwoordig heb je ook heel veel voorstellingen die in collectief worden gemaakt. Dus over echte bijrollen, ja dat zit in klassieke stukken zit dat nog wel. Maar het is een beetje een achterhaalde term, want je ziet ook vaak dat grote acteurs voor bijrollen zijn genomineerd. Zoals bijvoorbeeld vorig jaar Pierre Bokman. Pierre Bokma bijvoorbeeld vorig jaar en nu de hoofdprijs in feite in de wacht gesleeuwt. Dus echt een, een, een uh, het is eigenlijk net zo goed een grote prijs. Ja. Nou, de, de, de winnaar van die grote prijs, in ieder geval wat, wat de heren betreft, de, de, de Alekino. Dat is, uh, dat is uh, Stefan de Wallen, die, die, die, zit, die zit hier naast me. Ja. Gefeliciteerd. Uh, dankjewel. Ja, geweldig. Um, ja, ik, ik, er de, de, de, de was een misverstand, uh, be, begrijp ik. Je moet eerst, de, het komt eerst nog de Alekino uitreiken. Oh, we gaan, eerst, uh, Stefan, we, we gaan eerst even terug in de tijd. Uh, ja. om te horen hoe, de, hoe die uittrekking uh, uh, op het podium uh, ging. Genomineerd Stefan de Wallen voor zijn rol in Speeldrift. Twee, Guy Clemens voor zijn rol in Kloaka. En de winnaar is. <lacht> Stefan de Wallen. Ja, ja, ja. Ja, dat is zo'n cliché, maar dit had ik dus echt niet verwacht. Ik stond hier twee jaar geleden ook. Of drie jaar, geloof ik. En toen uh, kreeg ik hem voor uh, Lopachin in de kerstentuin. Geregisseerd door uh, Erik Voste, uh, een van de oudste regisseurs uit ons land. En nu krijg ik hem voor speeldrift. Met Caspar van der Putten, de regisseur, een van de jongste regisseurs van ons land. En dat vind ik echt geweldig leuk. <applaus> ja. Um, ja, ik, ik, ik wil even iets zeggen over, ik, ik heb ongelooflijk genoten van de repetitietijd in de fantastische toneelschuur. En um, wat heb ik gemerkt hoe ongelooflijk belangrijk deze plek is voor de toekomst van het theater. Een paar miljoen erbij zou ik zo zeggen. Ja, echt. En um, <tossimus> Haarlem zal wel apetrots moeten zijn om binnen zijn stadsgrenzen een groot deel van ons nieuwe theatertalent dat zich zo heeft kunnen ontwikkelen daar zo. Dank. Esther Scheldwacht, mijn liefje, Billy, Moos, mijn heerlijke zoons en Kapi, de krankzinnige poedel. Dat jullie het volhouden met die man die altijd maar van huis is. En als laatste natuurlijk dank zeer geachte jury voor deze eervolle waardering. Ik zou willen afsluiten met Lang leven de verbeelding. En dan zeggen dat je niet zich voorbereidt. Ik kan het me niet voorstellen. Komt dit echt uit je tenen? Nee, nee, nee. hier had ik wel een briefje voor. Maar het, uh, ja, nee. ik, ik, had, ik had inderdaad wel een briefje, maar ik had, me niet, ik, had, ja, ik had het toch niet helemaal verwacht. Omdat ik hem natuurlijk drie jaar geleden al gekregen had, dus inderdaad het woord... Ja, dat is wel heel erg kort op elkaar, dacht ik. Ja, dat was destijds voor de Kersttijd voor, de voor uh, Lopagin. Nu voor een rol in, in speeldrift. Ik moet je bekennen, ik heb de voorstelling niet gezien... maar Annette heeft hem wel gezien. En Annette, ik kan ook zonder meer zeggen, recht in het gezicht van Steven van der Wallen... dat het een terechte keuze was. Ja, dat zeg ik niet alleen omdat ik nu tegenover hem sta... maar hij speelt echt op een hele mooie manier een leraar Duits... die eigenlijk in het begin heel naïef, vriendelijk tegen een leerling wordt... of is, en dan steeds gevaarlijker, vuriger en vaak lustiger wordt. En dan speelt hij ook nog met dubbelrollen... Eigenlijk. Dus in die zin is het echt een terechte toekenning van de Alakino. Ja. Je haalt er toch nog even de politiek erbij. Hè? Met, met, met, met de toneelschuur, dat die zo belangrijk is. Is een voorbeeld van zo'n werkplaats die door de huidige regering zijn wegbezuinigd? Of de, nou door ja, de vorige. De vorige regering, met ja. name, ja. Dus ja. dat zijn die productiehuizen die zo ongelooflijk belangrijk zijn voor dat, dat opkomende talent. Dat werd of wordt in die, in die productiehuizen gemengd met ervaren krachten. En die, en, en die worden begeleid door hele ervaren mensen hè, van het theater zelf. En uh, ja, dat, dat is zo belangrijk. Je ziet nu dat een aantal acteur, of regisseurs uit, die, uit bijvoorbeeld de toneelschuur, maar ook acteurs, die, die, die maken echt die stap naar dat grote toneel en die maken ja, zo'n fantastische ontwikkeling door. En dat is verschrikkelijk dat dat nu ja, verdwijnt. En dat wordt nu wel opgevangen door een aantal grote gezelschappen, maar die kunnen natuurlijk niet alles doen wat die, toneel, wat die, wat die, wat die productiehuizen daarvoor altijd deden. Dus dat is, uh, ja, dat is echt een groot gemis, dat is verschrikkelijk. Ja, en, en, en wat merk je in, in, in het dagelijks leven nu nog van die crisis, behalve wat je net schetste? Nou, ik, ik, heb, ik heb het gelukt dat ik bij, bij, het grote, bij het geweldige nationale toneel in Den Haag vast verbonden ben. Wat ik daarvan merk is dat wij veel meer taken erbij hebben gekregen, dus heel veel... Taken die vroeger bij die productiehuizen lagen of bij andere gezelschappen. Talentontwikkeling, dat wordt allemaal nu bij ons, bij de grote gezelschappen gelegd. En dan nogmaals, dat kunnen we voor een deel wel opvangen, maar voor een heel groot deel niet. Want er komen natuurlijk heel veel mensen die, ja, die zich nog moeten ontwikkelen. En die dan, ja, er is niet voor iedereen plek. En dat is wel ontzettend jammer. Die krijgt er grijze haren van. Ik, krijg het, nou, ik had zo'n beetje al, ja, maar ja, ik krijg er nog meer bij. Daarvan, ja. Geniet in ieder geval van deze avond, geniet van je prijs. En uh, dankjewel dat je even hier in onze geïmproviseerde studio uh, wilde, wilde komen. Geen dank, heel graag gedaan. Okay. Stefan de Rolle, de winnaar van de Alekino. Annette. Misschien horen sommige mensen ook wel in zijn stem de assistent van Sinterklaas. Nee, de assistent van Zwarte Piet. Ja. Ah. Uh, zullen wij naar uh, muziek geluisterd? Hadie Wigmides heeft ook met de uh, toneel en theater te maken. I cannot let you go, I love you so, I cannot let you go, oh, I love you so. Time. Dat was uh, Harderwig Gminis. die is ook van alle, alle markten thuis. Hè. Die was uh, actrice bij op Amsterdam... en besloot om het uh, meer in de richting van de muziek te zoeken. Hoewel, niet helemaal, want ze speelt ook in de film Borgman... bijvoorbeeld van uh, Alex van Warmedam. Uh, en uh, uh, ook in een andere film die binnenkort uh, gaat draaien. Ik even de titel voor kwijt, maar dat uh, maakt niet uit. Uh, uh, een andere prijs die uh, vanavond ook werd uh, uitgereikt... Uh, hier in de Stad Schouwburg, was de Colombina. Dat is de, de, de prijs dus voor de beste bijdragende vrouwelijke rol, ja? Ja, de beste bijdragende vrouwelijke rol. Goed, dan gaan we even luisteren naar hoe dat in zijn, uh, hoe dat in zijn werk ging. Genomineerd voor de Colombina's. Op voor de Colombina. Tamar van den Dop in speeldrift. Astrid van Eck in Honingjagers. En de derde genomineerde Roos Ouwehand in Honingjagers. En de winnaar is... Astrid van Eck! Ja! Heel erg leuk om hier te staan. Ik heb iets opgeschreven in de auto. Ik uh, kan het niet meer lezen nu. Uh, ja, wat ontzettend leuk om hier te staan, heb ik al gezegd. Mede mogelijk gemaakt door verschillende mensen: Roos Ouwehand, Michel Sluismans, Rob Lichthert, Peer Wittebos, Dries Smits, Martine Manten en Jasper Feitel. Dat is mijn vriend. Uh, oh ja, en mijn moeder, die past op de kinderen op dit moment... en dat is nogal van essentieel belang in mijn carrière. Uh, ik heb twee keer eerder een prijs gewonnen. Uh, een ballon met pinkeltje erop en een kleurboek. Ik moet zeggen uh, dat ik dit verreweg de leukste prijs vind van de drie. Uh, ik had me eigenlijk voorgenomen uh, om iets uh, zinnigs te zeggen... Ik had als kind de droom om niet om actrice te worden, maar de nieuwe messias. Um, goed grootheidswaan, minderwaardigheidscomplex, het is kiezen. Uh, en um, ja, ik wilde toch iets, iets kleins zeggen. Um, wees een beetje lief voor elkaar en bedankt voor de prijs. Applaus. Wees een beetje lief voor elkaar. Iedereen zegt van die mooie dingen. Was dit een... Dat had je niet voorbereid. Nee, nou ja, in zoverre dat ik... een hele speech eigenlijk niet had voorbereid. Ik was het echt van plan, maar... ik weet het schoof het steeds voor me uit. Dus had ik in de auto nog even snel wat geschreven. En ik dacht, ja, als ik daar dan toch sta... Dat dacht ik vroeger al. Als ik ooit eens een keer iets moet zeggen voor veel mensen... laat ik dan iets goeds zeggen. Maar ja, ik dacht, ja, ga je daar staan in de Schouwberg en al... ga je iets zeggen? Dat is iets kleins, maar wel heel essentieel, denk ik. Ja. Ik heb het toch gezegd. Heel essentieel. Je, je hebt de Condomina gewonnen. Het, het aardige is dat je genomineerd was, uh, met, met, ook met Roos Abeland... met wie je in, ook in die voorstelling honingjaar gestaat. Wat doet dat met... Uh, uh, Misschien wel met vriendschap. Als je allebei genomineerd bent voor zo'n zo belangrijke prijs. Oh nee, helemaal niks. Nee, ik vond, het, ik vond het alleen maar heel erg leuk. En ik moet je eerlijk zeggen dat nu ik die uh, prijs heb gekregen... is het helemaal fantastisch. Maar ik vond de nominatie zelf al een enorme prijs. Dus dit is de kerst op de taart. Meer niet. Heel mooi. Annette. Nou, wat ook wat opvalt bij die uh, nominaties voor die bijrollen... er zitten vaak acteurs en actrices uit dezelfde voorstelling in. Hè? Dus Tamar de van den Dop was ook genomineerd voor een uh, Columbine. Stefan van der Wallen, die net in dezelfde voorstelling zat, mm -hmm. Die halen het beste in elkaar naar boven. Ja. Dus als je allemaal een ontzettend goede, bijdragende rol hebt... dan stijg je allemaal boven elkaar uit. En dat is in deze voorstellingen gebeurd. Dan zitten er vaak ook nog dubbelrollen in. Dus als je daar ook nog mee weet te jongleren... Nou, dan zet je gewoon een palet op toneel waar nou, je niet tegen zet. Je versterkt elkaar als dit. Ja, zeker. Dat zou altijd zo moeten zijn. Dat is in de meeste gevallen ook wel zo, hoor. In de meeste uh, voorstellingen. Dat is een deel van je vak. Dat je helpt uh, de andere personages te versterken. Zeker. Dat moet je niet onderschatten. Ja. En, jij doet, en jij doet dat in deze rol wel heel erg mooi. Omdat je zelf zo wijs, zo sereen als een wijkverpleegster blijft. Iedereen zou jou aan het sterfbed willen hebben, denk ik. Die, die Donna. Donna, ja. ja nou, dankjewel. Ja. Dat is mooi. Je, je hebt ook in Adem en Eva gespeeld, toch? Nou, dat was een hele kleine bijdragende rol, hoor. Ja. Nee, dat was eigenlijk meer voor de grap. Uh, omdat ik uh, in wals meespeelde... Uh, andere uh, film van dezelfde makers. En uh, leek klopt. het zo leuk als ik in het gekke huis uh, langskwam. Dus dat heb ik gedaan. Van de uh, Norbert uh, Terhal. Ja, klopt. Ja, ja. En, en uh, binnenkort in familie van Maria Goos. Ja, spannend. We hebben net het uh, eerste try-out gehad. Vrijdag was dat. En uh, 26 september hebben we première. En uh, nou ja, het lijkt de goede kant op te gaan. Uh, ik ben nu vrolijker gestemd dan uh, na de eerste doorloop, dus dat is positief. Een remake eigenlijk van een stuk wat eerder heel veel succes had, hè? Ja, dat klopt, ja. Ik, volgens mij is het... Ik heb het nooit gezien... maar volgens mij is het een jaar of twaalf geleden dat ze het gedaan hebben... Uh, en nu dus weer. Het is enigszins herschreven. Het is een totaal andere cast, andere regisseur. En, uh, dus het is uh, toch net even anders. Maar uh, ja, het is, uh, klassiekers moeten het, uh, moeten het uh, worden. Dus ja, dan ja. moet je het herhalen. Hè? Ja, de nieuwe klassiekers. Ja. Ja. Goed, geniet van het feest vanavond. Dankjewel dat je hier was. Ja, graag gedaan. En nogmaals, gefeliciteerd met die, met die Colombina. Astrid van Eck voor haar rol van Donna in de Honingjagers. Ja, en de, en de toneelpublieksprijs. Waar we deze uitzendingen mee begonnen, waar we mee binnenvielen... Die is dus naar de verleiders gegaan, de Casanova's van de vastgoedfraude. Uh, we worden al George van, George van Houts uh, uh, en Pierre Bokma... die natuurlijk ook een belangrijke rol speelden in die, in die voorstelling. Maar degene achter de schermen die van groot belang is geweest is Inge Bos. Want die heeft het geproduceerd. Hebt, dat komt eigenlijk om neer. Je hebt ervoor gezorgd dat die voorstelling ging, uh, te zien was. Dat klopt, dat is je werk als uh, producent. Je moet even uitleggen voor de mensen thuis. Ja, ja, ja, ja. als producent uh, zorg je voor het geld en zorg je voor de verkoop aan het theater. Je doet de publiciteit, je doet marketing, je bemoeit je artistiek uh, inhoudelijk ermee. Uh, alle eren, wie eren toekomt. Sjurzen Houts uh, heeft dit verzonnen. Dit was echt zijn kindje, zeg maar. Hij heeft uh, alle rechtszaken gezien. Hij heeft uh, jarenlang in elke rechtszaak uh, die er was uh, gezeten. De inspiratie voor, uh, voor dit, uh, nou, deze comedy, zeg maar. En elf uh, versies verder van het script uh, was daar uh, de geboorte van uh, de Verleiders. En uh, ik ben echt onwijs trots dat we deze prijs hebben gewonnen. En uh, het voelt ook echt als wij die hem hebben gewonnen. Ja, maar even, even terug naar het begin. Hè. Want er komt iemand, een, een, een, een, een gerenommeerd theatermaker, die komt naar je toe met een idee van een voorstelling over de vastgoedfraude. Dan zeg je toch als producent, ja, dat verkoopt, verkoopt daar geen enkele zaal. Nou, ik ken Jos al wat langer, want uh, hiervoorheen hadden zij een uh, cabaret -duo van Houts en de Ket. Uh, en Jos heeft vaak hele goede ideeën en ik werd getrokken omdat hij zei: de vastgoedfraude gaat ook over onszelf. Dacht ik, huh, hoezo? Uh, vast goed vrouwen, dat lijkt alsof dat alleen maar op de Zuidas gebeurt. Maar ze hebben de voorstelling zo gemaakt dat je echt de zaal verlaat. en denkt. ja, ik uh, declareer ook wel eens. Uh, ik room ook wel eens mijn kilometers uh, af. of uh, dat ene bonnetje. is dat wel uh, helemaal uh, koosje dat ik dit nu in de boekhouding stopt. Dus het gaat ook heel erg over ons, zeg maar. En Annette zei het al eerder vanavond. Het was opvallend dat, uh, he, dat mannen. Naar de weg naar het theater wisten te vinden. Zeker, De eerste tryout in Alvan van de Rijn. Het is altijd spannend als je voor het eerst voor het publiek gaat. Toen was daar een congres aan vastgeknoopt. En er kwam echt uh, iets van 500 uh, mannen strak in het pak. Een enkele vrouw in een strakke kokerok kwam de zaal binnen. Ik dacht, oh my god, dit heb ik op de eerste voorstelling. Maar uh, bij de eerste voorstelling wisten we dat we op de goede weg zaten. En dat we dachten, van, dit kan alleen maar meer dan goud worden. En persoonlijk uh, zeg ik niet over al mijn voorstellingen die ik produceer. Maar ik vind dit wel echt een diamantje. Bijzonder, ja, bijzonder ook is het team wat bij elkaar is gebracht. Het was wel een gouden team van acteurs wat daar op toneel stond. Dus ik ben wel benieuwd in de toekomst. Want bij de volgende Verleiders doet Pierre Bokma niet meer mee? Nee, klopt. Nee, klopt. Dus ik, ja. ik hoop dat jullie daarom spannende vervanging. Ja, ja, we hebben zeker een spannende vervanging voor uh, De Verleiders 2. Uh, de Val van de Superman. Over het uh, drama Aholt. Uh, hebben we zeker ook weer een hele goede kast. En ik kan verklappen dat er een Verleiders 3 gaat komen. Uh, door de bank genomen. Over uh, Schinga en Zalm. En dat wordt weer gespeeld met deze sterrenkast. En uh, ook weer met Pierre Bokma en Victor Leuf. En Tom en George. En wie vergeet ik nu? Ik vergeet iemand. Leopold, Leopold Wit. Leopold Hoe kan maar? ik hem vergeten? Hij speelt Pierre Bokma maar dan... De, nou, dat weten we nog niet. Ja? Dat weten we nog niet. Want dit clubje mannen is ook echt een heel hecht uh, clubje geworden. En ik uh, uh, vinden het gewoon fantastisch om met elkaar dingen te maken. Dus is voor deze derde voorstelling eigenlijk nog geen rol bedacht. Alleen dat we met deze mannen een nieuwe verleiders gaan maken. En, en, en uh, de, wie, wie speelt de Kees van de Hoeven in, uh, in de Aholt-fraude? Nou, ik ben net terug uit uh, Zuid-Afrika. Dus je moet echt aan mijn linker teen moet ik de namen gaan halen. Maar uh, in ieder geval niet Pierre Bob, maar. Ik je zeggen, bent, je kom vanaf bent... januari gewoon naar de theaters en laat je verrassen. Oké, okay, dankjewel Inge Bos. En nogmaals, gefeliciteerd met die uh, ja, toneelpubliekprijs. Dankjewel, oké. Okay. Goed, um, wat, wat zullen we nu eens gaan doen? We kunnen wel even gaan uh, een, een, weer een uh, nummertje uh, gaan. Nee, weet je wat? We gaan met Boukje Vrij, Zwijgman praten. Dat vind ik een goed idee. Die komt hier binnen. Boukje heeft uh, namelijk de... Uh, de miemprijs prijs De Mimprijs gekregen. Ze heeft hem hier in hand, beschrijf hem even. Het ding zelf? Het object? Het ding zelf. Uh, ja, ik weet niet. Het, het, het zal brons of koper? Wat is het eigenlijk? Volgens mij is het een toneelpodempje toch? Een soort coulisse? Oh ja, maar ik heb de neiging om hem op de kop te hangen. Want in spiegel was alles op de kop. Dus... Um... Ah, oh, Annette, ja. introduceer even Boutje Zwijg van bij, bij de luisteraar. Ja, ik vind Boukje echt een van de beste makers in ja, de meme-wereld... in de beeldende theaterwereld. Zij bouwt dan een oeuvre, oeuvre en dan begint ze eigenlijk met één beweging... of één requisiet. En die beweging, dat kan een draaiende beweging zijn. Het kan een zweep zijn. En daar bouwt ze een voorstelling omheen vanuit dat ene element. En daar zit je ademloos naar te kijken en bijvoorbeeld spiegel waarvoor ze nou deze prijs heeft gekregen. Ik vond dat bijna, en dat zeg ik niet snel hoor... een spirituele ervaring, dat ik echt het gevoel voor tijd kwijt was. Ik heb gedacht, heb ik nou een uur gekeken? Heb ik twee uur gekeken? Heb ik drie uur gekeken? Ze zuigt je als toeschouwer daarbinnen... terwijl het geen makkelijke voorstellingen zijn hoor. Het is niet dat je ze cadeau krijgt. Je moet er echt wel even ook zelf in willen gaan. Maar die vergeet je nooit meer. Zo. Nou. Ja, ik heb er ook niks om over te zeggen. Dat is er een hoop, hè, De, dit? Ja. Ja. Ja. Goede tekst van daarnet. Nou, wat ik wel benieuwd naar ben, want je gaat dit seizoen ook drie voorstellingen van jou in de theater spelen. Dus ze, haalt, ze maakt ze vaak op locatie. Maar je brengt ze ook terug naar theaters. Dat is ook belangrijk, want dan kan een grote publiek uh, kennis mm -hmm. van nemen. Ja. Welke ga je nu in de theaters brengen? Nou, we gaan, ik ben nu tien jaar bezig eigenlijk. En we gaan een soort uh, retrospectief doen... met alle voorstellingen die dus in de zaal kunnen spelen. In één week tijd, zeg maar. Want Spiegel heeft zoveel onbouwtijd nodig, die kon er dan niet bij. Maar, uh, dus we gaan uh, tussen hernemen Wervel, Hoek... Benus, mijn afstudeervoorstelling zelfs. Dus die is al tien jaar oud. En, uh, en door je ook nog een, een hele oude voorstelling. En dan, uh, nou ja, dan, doen we, dan gaan we uh, naar, elke week naar een ander theater. tussen november en februari. En dan doen we in één week vijf verschillende voorstellingen. Mooi natuurlijk van die voorstelling is dat er is geen tekst bij. Uh, dus internationaal uh, doe jij ook heel veel. Je bent veel in het buitenland. Uh, ja, ja, er zit geen tekst bij. En het zijn ook heel vaak universele en basale thema's. Dus het is. Uh, Makkelijk om over de grens te gaan, ja. ja. Gefeliciteerd met die Mienprijs en uh, uh, ja, maak er een mooie avond van. En we, gaan, we komen kijken in het theater. Pak je Zwijgman, Dankjewel. Ga maar eventjes naar Henk Hofstede luisteren. Het Avalanche Quartet, dat uh, werk van uh, Leonard Cohen uh, in het theater brengt. Volgende week zaterdag zijn ze overigens ook te gast in Opium Radio. The streets mine The Spanish voices laugh The Cadillacs cold creeping down Through the night in the poison gas and I lean from my windowsill In this old hotel I chose Yes, one end on my suicide One end on the road I know you've heard it's over now And warmest surely come The cities, they are broken half And the middlemen are gone But Let me ask you one more time Oh, children of the dust Those hunters who are shrieking now Do they speak for us? Where do all these highways go now that we are free? Why are the armies marching still? They yeah, we're coming home to me. So far, oh stranger at your will You are locked in to your suffering And your pleasures are the seal The age of lust is giving birth And both the parents asked the nurse to tell them fairy tales on both sides of the glass. Now the infant, with his cord is howling like a kite, and one eye My little one And we will find a farm And crow us grass And apples there To keep all the animals warm And if by chance I wake at night And I ask you Who I am Oh, take me To the slaughterhouse I will wait there With the lamb With one hand on a hexagram and one hand on a girl I balance on a wishing well that all men call the world We are so small between the stars, so large against the sky And lost among the serpent grass uit try to your eye. Het Avalanche met Henk Hofstede, mooie lijn van de Klauw, Pink Kops en Arwin Lindeman, zaterdag aanstaande in Opium Radio, het is half drie en half vijf, hier op Radio 1. Um, we gaan even bellen, want uh, wat is het geval? Uh, vanavond is ook de, de Gouden Krekel uh, uitgereikt. Dat is de prijs voor de beste jeugdtheater. En uh, die is gegaan, uh, Annette, jij weet het als geen ander, want die zat hey. in de jury. Ja, die is gegaan naar Mehmet de Veroveraar van de toneelmakerij. Een marathon van 4,5 uur. Een enorm waar stuk over de, de clash tussen de, de, Paapse, de Paapse Vaticaan en de Oosterse geschiedenis. Een fantastische voorstelling. En het is eigenlijk jammer, want Lisbeth Kooltof, de regisseur... won vorig jaar net niet de Gouden Krekel met de storm. Maar wint nu dus wel de Gouden Krekel, maar zit met de storm in Moskou. Zit in Moskou, Lisbeth Kooltof. Goedenavond. Goedenavond. Ik zit inderdaad in Moskou op dit moment. Niet op het Rode Plein, maar wel de Zeg Gefeliciteerd. Uh, hebben ze je net gebeld uh, vanuit de zaal? Of hoe is dat gegaan? Wist ja, al? We kregen uh, toen met, meteen eigenlijk, nadat het bekend werd, kreeg ik meteen... Een sms'jes en WhatsApp van iedereen. Nou, we zijn super blij. Ik zit hier samen met Van Even, de leider van de toneelmakerij. En uh, we hebben hier uh, met een klein gezelschap een lekkere wodka gedronken op, uh, op die prijs. En we zijn er verschrikkelijk blij mee. Ja, en, en uh, hoe, hoe belangrijk is zo'n prijs, zo'n zo gouden krekel voor, voor een theatergezelschap? Nou, wat vooral, het is natuurlijk heel fijn om een erkenning te krijgen. En... Ja. Wat wij zelf heel fijn vinden, is dat we het voor deze members hebben gekregen. Want het was natuurlijk een enorm stuk. Er is eigenlijk nog nooit zoiets groots geproduceerd door het jeugdtheater. En voor ons was het dan echt een enorme stuk. van, kunnen we dat? Gaat dat lukken? Komt er genoeg publiek? Wordt het mooi? En als dat dan... Ja, dat is dan toch ook wel weer een stap in het jeugdtheater. Weer naar de, ja, dat er weer eigenlijk meer mogelijk is binnen het jeugdtheater als van tevoren gedacht. En ja. als dat dan gehonoreerd wordt, word je van. Bij... Daar word je heel blij van. En dan neem je graag nog een uh, glas vodka. Uh, gefeliciteerd, uh, Lisbeth. We houden het hierbij, want de lijn is niet zo heel erg goed. Dus uh, veel plezier op okay, daar in Moskou. Dankjewel. En dank je wel. Dank je wel. Dag. Dag, Lisbeth Kooltoff was dat in, uh, in Moskou. Dus de winnaar van uh, de Gouden Krekel met haar uh, toneelmakerij. Nog even heel kort. Uh, de, de, de winnaars van de Louis-Door en de Theodor. Waar kunnen we die de komende tijd nog zien? Nou, Pierre Bokma, die kunnen we bijvoorbeeld samen met Gijs Scholte van Aschat te zien in het programma Scenes met Shakespeare... Halina Rijn, die moeten we bijvoorbeeld ook heel goed in de gaten houden. Want die gaat nog dit seizoen spelen bij Dantons Dood. In de regie van niemand minder dan Johan Simons. Co-productie met de toneelgroep Amsterdam. Ze speelt ook weer in Rauw Elektra. Ze heeft een prachtige rol van een ijzingwekkende Lavinia die ze daarin speelt. Een voorstelling die echt, echt je bijblijft. En ze gaat nog spelen in Fountainhead van de regie van Ivo van Hoven. Kortom, dus er is nog heel, heel, heel veel moois te zien. We, we kunnen eigenlijk niet zo lang meer doorpraten, want uh, ik hoorde eindtunen lopen. Dat betekent dat het erop zit. U was getuige van de uitreiking van de belangrijke theaterprijzen hier in de Schouwburg in Amsterdam. De Louis door ging naar Pierre Bokma. De Theodor naar Halina Rijn. Stefan Wallen kreeg de Alekino en Astrid van Eck de Colombina. En de vastgoedfraude, de... De Verleiders. Die heeft het toneelpubliekshuis gewonnen. Opium is er aanstaande zaterdag weer tussen half drie en half vijf vanuit het Grand Café van De Lamar. Muziek is er dan van Henk Hofstede met het Avalanche Quartet, u hoorde ze net. En gasten zijn er dan ook onder andere filmmaker Jean van der Velden. Zijn film is de openingsfilm op het Filmfestival in Utrecht. En documentaire maakt de idee van dit huis is er ook. Opium.tafel.nl is ons mailadres. Graag tot zondag. Tot, nee, zondag, tot zaterdag bij de volgende. Opium. We maken nog een mooie zondagavond van, dat wou ik zeggen. Goed, tot namens ziens. Annette en mij, bedankt voor het luisteren. Opium. Avro. Dinsdag, de derde dinsdag in september. Hua! Hua! Hoorra! De eerste Prinsjesdag voor koning Willem-Alexander. Wij staan nu zelf op het toneel van de geschiedenis. Oh oh Radio 1 is erbij, live vanaf het Binnenhof. Nou, ik sta aan de kant van de Tweede Kamer, schuin voor de Ridderzaal. Met de rijtour, de troonrede, de Gouden Koets, Paleis Noordeinde en de Miljoenennota. Wij gaan bezuinigen, dat merken we allemaal. Dinsdagmiddag vanaf kwart over twaalf, Prinsjesdag 2013. Met koning Willem-Alexander op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.